7 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Sinds dinsdag worden twee meisjes van 14 en 15 uit de Meern en Vleuten vermist. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid. De meisjes zijn vriendinnen van elkaar en werden dinsdagavond voor het laatst gezien in een Utrechtse streekbus. Ondanks uitgebreid onderzoek heeft de politie de twee nog niet kunnen vinden. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf, maar de politie maakt zich wel grote zorgen. Oostenrijk moet wintersporters beter informeren over gevaren... zodat minder toeristen in de problemen komen. Dat vinden de Oostenrijkse reddingsploegen. Volgens de voorzitter van de bergredders in de deelstaat Salzburg... heeft de toeristenindustrie geen belangstelling voor voorlichting. De sector zou bang zijn dat gasten wegblijven als wordt gewezen op gevaren. De voorzitter zegt verder dat toeristen steeds beter voorbereid... op skivakantie gaan, maar daardoor ook bereid zijn meer risico te nemen. De bergredders vinden onder meer dat hotels... voorlichtingsbrochures aan hun gasten moeten geven. Sven Kramer en Irene Wüst hebben in Rusland allebei de wereldtitel allround veroverd. Voor Wüst was het de derde keer, voor Kramer de vijfde. Bij de mannen was het hele podium oranje. Jan Blokhuizen eindigde als tweede. Het brons was voor Koen Verweij. Bij de vrouwen eindigde de Tsjechische Martina Sablikova als tweede. Voor de Canadese Christine Nesbitt. Linda de Vries werd vierde. In de eredivisie heeft Twente geprofiteerd van het puntverlies van koplopers PSV en AZ. In Arnhem won Twente met 4-1 van Vitesse. De club uit Enschede staat nu vierde op drie punten van PSV en AZ, maar met een wedstrijd minder. PSV verloor vanmiddag de uitwedstrijd in Groningen met 3-0. AZ ging in Utrecht ook met 3-0 onderuit. Ajax won thuis met 4-1 van NEC. Het weer. In de kustprovincies nog kans op winterse buien. Vannacht overal droog en lichte vorst. Er is daardoor kans op gladheid. Morgen droog met vooral ochtends flink wat zon. Het wordt zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. VPRO Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Met Harm Edebotje. Goedenavond, welkom bij het enige programma op Radio 1... dat u een uur lang mee over de dijken neemt. En ik kan u verzekeren, deze uitzending is gegarandeerd legvrij. Van ons hoort u dus niet wie er op bezoek is bij de arme prins Friso... wat zijn kansen zijn of welke arts al dan niet... met toestemming van de RVD mededelingen heeft gedaan... over de gezondheidstoestand van de prins. Alleen als er echt groot nieuws is... zoeken we verbinding met het Radio 1-journaal. Waar gaan we het wel over hebben? Later in de uitzending een reportage uit Venezuela... waar een socialistische stad verrijst. In de hele stad uh, heeft iedereen dezelfde meubels gekregen... dezelfde tafel, dezelfde stoelen, dezelfde ijskasten. Overal waar je binnenkomt zie je dezelfde uh, meubels staan. Dat zometeen. Edwin Koopman vanuit Venezuela. Maar we beginnen met Europa. En kijken hoe de rel rond het van de PVV na ettert over onze grenzen. De PVV stijgt hier weliswaar met vier zetels in de peilingen. maar in Europa staan we er niet best voor. We zijn de Rizé van Straatsburg, de gekke Henky van Brussel. De site wordt door velen in Brussel namelijk gezien als verwerpelijk en discriminerend. De immer opgeruimde premier Mark Rutte blijft tot nu toe hardnekkig zwijgen over de site. Wel is hij gevraagd op 13 maart verantwoording af te leggen in het Europees Parlement. En dan is er ook nog de soap rond de Wiegepolder, met in de hoofdrol Ponyhouder Bleker. En Don Quixote Gert Leers, die maar blijft geloven... dat hij de door de PVV zo vurig gewenste aanpassingen... in het migratiebeleid erdoor krijgt bij landen als Polen, Bulgarije en Roemenië. Net die landen die nu zo boos zijn op Nederland. Hoe staan we ervoor in Brussel? En hoe moeten we verder? Die vraag leggen we voor aan Ben Bot oud-minister van Buitenlandse Zaken en voormalig topdiplomaat te Brussel. Goedenavond, meneer Bosch. Goedenavond. U heeft uh, afgelopen week in het televisieprogramma Nieuwsuur... al uh, premier Rutte opgeroepen afstand te nemen van die Polen-website van de PVV. Kunt u nog even kort herhalen waarom? Nou, uh, omdat ik vind dat deze site, uh, als het ware, discrimineert... Uh, niet tegen bepaalde individuen... Maar tegen zeg, een aantal uh, uh, zeg, groepen en een aantal landen uh, waarmee wij nou verbonden zijn binnen de Europese Unie, die we ook hebben toegelaten. Uh, daar heeft het parlement volmondig ja op gezegd. En ik vind het dus uh, niet gepast uh, dat je op die manier oproept uh, om uh, uh, zonder uh, specifiek te zijn uh, tegen hele groepen mensen. Uh, een dergelijke site opent. Uh, ja. Dat vind ik onfatsoenlijk. Ja, u voegt zich hierbij in een heel koor van critici. Uh, premier Rutte, ik zei het al, net al in de aankondiging... is gevraagd om, uh, door het Europees Parlement om daar tekst en uitleg te gaan geven. Dat lijkt hij vooralsnog niet van plan. Hij wil wel met die voorzitter praten, meneer Schulz. Maar naar het parlement zelf, daar is nog geen sprake van. Zou hij dat wel moeten doen? Zou u dat verstandig vinden? Nou, ik denk uh, dat, dat in dit stadium uh, dat uh, als het waar niet zo zinvol is... Ik geloof wel dat het goed is als hij naar het Europees parlement zou gaan om eens in het algemeen de Nederlandse positie uit te leggen. En, zeggen, en te heel duidelijk te maken dat wij niet anti-Europees zijn. Dat we graag meewerken aan alle initiatieven die op het ogenblik op tafel liggen. Dat we altijd constructief zijn geweest met andere woorden. Ik denk dat het belangrijk is dat we een signaal afgeven dat wij nog volop in Europa geloven. En dat we zeg maar, ook alle maatregelen zullen ondersteunen die ervoor zorgen dat enerzijds de euro gered wordt... maar ook, en dat vind ik nog veel belangrijker... dat er een, een aantal groeinitiatieven worden genomen. Want het gaat nu alleen maar om bezuinigen, minder uitgeven... en je ziet wat voor gevolgen dat in Griekenland... en ook in een aantal andere landen heeft. En ik hoor alsmaar niets over initiatieven die nou juist die groei gaan bevorderen... waardoor we meer gaan verdienen en waardoor we dus ook die schulden kunnen afbetalen. Ja. Laten we ook even naar de rol van minister Uri Roosentaal van Buitenlandse Zaken kijken in deze affaire. Wat had hij kunnen doen om de schade te beperken? Nou, uh, uh, schade beperken. Ik denk wat heel belangrijk is... Uh, dat er nu een aantal signalen worden afgegeven. Op de eerste plaats dat wij al onze ambassades in het buitenland... Uh, en vooral onze ambassades in de Oost-Europese landen... heel helder instrueren uh, hoe wij aankijken uh, tegen uh, nou ja, Polen, Hongarije, noem maar op. Uh, dat we daar dus, uh, maar dat is dan dus... wel een beetje achteraf. Hè? Had dat niet, niet vooraf moeten gebeuren toen de coalitiepartners wisten... dat Wilders met deze site wilde komen? Nou, dat, ik weet niet of dat gebeurd is. Want uh, ik, ik heb uh, dus uh, verder geen inzage gekregen naar in de maatregelen... die al gelijk genomen zijn of vooraf genomen zijn. En ik kan me voorstellen dat Buitenlandse Zaken uh, tijdig uh, contact heeft opgenomen... met onze ambassadeurs in die landen, uh, ze uit, tekst en uitleg heeft gegeven... en vooral heeft gezegd uh, dat men zich moet distancieren... van dit soort ongenuanceerde ja aanvallen, Want dat zijn het uiteindelijk. En ik neem aan dat de ambassadeurs uh, op het uh, juiste niveau in die landen ook geïnterveneerd hebben. Hm. Dat aan de minister, uh, aan buitenlandse zaken, het ministerie van economische zaken, zeg, dat hebben uitgedragen. Ja, mij valt op als we deze kabinetsploeg bekijken, dat ze, dat ze wel erg weinig internationale ervaring hebben. Hè? Inclusief uw uh, opvolger, verre opvolger, uw, uw Rosenthal. Bent u dat met me eens? Ja, dat, ze hebben inderdaad weinig uh, internationale. En ik zou zeggen, ze hebben weinig Europees. Ervaring want wat we niet moeten vergeten, is dat internationaal is mooi, maar ons brood halen we natuurlijk, verdienen we het voor het grootste gedeelte binnen Europa. Mm. En wat men zich in Nederland, en ik heb wel eens het gevoel ook eh, binnen dit kabinet niet altijd beseft, eh, is dat je dus eh, moet zorgen dat die goede naam hè, van Nederland in Europa dat die hoog blijft, en eh, dat we er alles aan doen eh, om ons dus constructief op te stellen. En dat ook ja, in daad, en woord. Uh, als het ware naar buiten te brengen. Als u het in één zin probeert te formuleren, hoe staan we ervoor in Brussel, Nederland? Nou, nou op het ogenblik uh, staan we er slecht voor. Dat, dat hoor ik van alle kanten, want ik heb veel contacten in Brussel, zowel met de commissie uh, als met uh, ambassadeurs uh, van andere landen. En uh, onze reputatie heeft toch wel een, een deuk gekregen. En uh, nou is dat op zichzelf best te herstellen. Daar zijn we mans genoeg voor, net zo goed als we het hart op de tong hebben uh, wanneer we uh, zaken aan de kaak stellen. En daar zijn we natuurlijk altijd heel rad mee. Uh, zo vind ik dat we ook het uh, hart op de tong moeten hebben om uit te leggen dat wij als Nederland uh, onverminderd pro-Europa zijn. En wat zijn de belangrijkste punten uh, waarop de kritiek dan is, behalve die polisite dat u ja. hoort? Nou, ik denk op de eerste plaats, zeggen, we hebben natuurlijk nog steeds dat Schengen-akkoord. We laten die Roemenen en Bulgaren niet toe. Ja. Dan zijn we het enige land dat dat doet. Achterhoede gevechten. Ja, maar goed, dat, dat is nou iets waar je een geste kan maken. Dat kost niks. Want uh, als je kijkt met wat voor garanties uh, die toegang tot van die Roemenen en Bulgaren is omgeven dan kun je zeggen dat als wij ons aansluiten bij de andere lidstaten... dat er geen man overboord is en dat we echt niet meer Roemenen en Bulgaren binnenkrijgen dan we nu hebben. Maar dat zou wel een geste zijn om te laten zien... Uh, uh, Nederland is helemaal niet anti-Europa of anti-activiteiten die daar plaatsvinden. Nee, en de Hetwiege-Polder ook een geste om weg te geven? Uh, uh, nou ja, u weet het Verloren strijd, hè? Met de heer Heerman uh, hebben wij uh, dat uh, het verdrag ondertekend met België. Daar is heel lang over onderhandeld... Ik heb er veel contacten gehad, dus ja, u begrijpt dat uh, het voor mij moeilijk te zeggen is dat we dat niet, niet moeten doen. Maar goed, er is een nieuw, nieuw kabinet, die heeft een nieuw beleid en als de commissie dat aanvaardt, het zij zo. Uh, maar ik weet dat ook in België, en mijn Belgische vrienden zeggen dat, dat daar nogal wat verontwaardiging over bestaat. Dat we eerst een verdrag sluiten, uh, dat door beide partijen dus uh, nou ja, als afgedaan wordt beschouwd. ...en dat we dan vervolgens uh, dat chapter weer eens gaan openen. Maar nogmaals, dat, dat is een zaak die moet tussen de twee regeringen worden opgelost. Uh, en als er een, een, een, een gelijkwaardige uh, oplossing komt die de commissie en België aanvaardt... ...nou, dan uh, is dat niet erg. Nee. Maar dit gezegd zijnde, ja, uh, hij, ik, ik zie het ervan komen hoor. Eerlijk gezegd, als ik hoor wat de commissie mij vertelt... Dat we uiteindelijk eh, toch niet zullen ontkomen aan, uh, aan een dergelijke. Uh, aan de gang naar het uh, gerechtshof misschien wel, hè? In Straatsburg? Ja, ja, maar kijk, je kan alleen naar het gerechtshof als je echt uh, hele goede argumenten hebt. Ja. En laten we wel zijn. Uh, het betekent natuurlijk dat voor Antwerpen dat er dan wat uitbaggering ja. uitgesteld wordt. N en dat is enorm economische schade. En dan kan België weer schadevergoeding uh, gaan eisen. Dus we komen dan wel in een hele vervelende uh, negatieve spiraal terecht... waarin we liever niet zitten. Goed, dank u wel. Meneer Bot, we zijn er nog lang niet in Europa. Er is werk aan de winkel voor... Uri Rosentaal, Bembot, oud minister van Buitenlandse Zaken. Joining me in the studio now, Ribal al Assad, is the of the president. My guest today is the president's cousin Ribal al Assad. That's Bashar al Assad's cousin. Ribal al Assad, welcome to hard Talk. Hij verschijnt overal, Ribal, een volle neef van de Syrische president Bashar al Assad. Bij CNN, BBC, Channel 4. Niet zo vreemd, want hij voert oppositie tegen zijn neef de president. En vandaag is Ribal voor de eerste keer ook te beluisteren op de Nederlandse radio. Hier bij Bureau Buitenland. Zometeen, zometeen om tien over half acht. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Terwijl alle ogen zijn gericht op Griekenland... gaat het ook in Portugal bergafwaarts. Het noodlijdende land kreeg afgelopen week hoogbezoek. Vertegenwoordigers van de Europese Unie, het Internationaal Monetaire Fonds... en de Europese Centrale Bank kwamen op de koffie... om te zien of alle bezuinigingsbeloftes worden uitgevoerd. Ondanks enorme saneringen gaat het in Portugal allesbehalve goed. De staatsschuld loopt op, de economie krimpt... en deze week werd bekend dat de werkeloosheid is gestegen tot maar liefst 14%. Procent. Over de economische malaise in Portugal... praat ik met uh, Shep Martin, oud-directeur van de Bank Nederlandse Gemeentes... die na zijn pensioen pak en stropdas inruilde voor een overrol... en een wijnboerderij begon in de binnenlanden van Portugal. Shep Martin, goedenavond. Goedenavond. U heeft een wijngaard in een dorp op 50 kilometer van de stad Porto. Wat merkt u in het dorpje waar u woont, ongeveer 3.000 4000 mensen... wat merkt u daar van de crisis? Nou, wat je in de eerste plaats merkt, dat is de toenemende werkloosheid. En de afnemende bestedingen. En hoe uh, ziet u dat de mensen werkloos raken? Uh, nou, als u naar het centrum van het, uh, van het dorp rijdt, uh -huh. uh, dan ziet u daar ook heel veel jonge mensen. Dus niet alleen gepensioneerden, maar ook heel veel jonge mensen die daar met elkaar staan te praten en uh, die eigenlijk uh, niets te doen hebben... en die je ook kunt aantreffen in de cafetaria... die uh, uh, rond dat centrum gevestigd zijn... Ja. en de tijd uh, verdringen eigenlijk met, uh, met koffiedrinken. Ja, komen ze ook bij u aankloppen om werk? U heeft daar die bijvraag. Oh, meisrag. jawel hoor. Ja, ja zeker. En zeker. neemt u ze dan in dienst? Nee. <laughs> Waarom niet? Ja, als ik dat zou kunnen, dan zou ik dat wel doen. Maar ik heb één vaste kracht... En daar kan ik in feite alle activiteiten samen mee doen. En ja, dan ga ik geen tweede of een derde daarbij inschakelen. Want dan moet ik ook kijken naar de rentabiliteit natuurlijk van mijn bedrijf. Ja, daar weet u als oud-bankdirecteur alles van, van. Zeker, zeker. Ja, ook al zou ik ze heel graag willen helpen. Nee, dat gaat dus niet. Nee, de, de Portugese protesteerden, het is een vrij leidzaam volk... het karakter van de Portugees zeggen ze altijd is vrij leidzaam... protesteerden tot nu toe nauwelijks tegen de crisismaatregelen... maar vorige week waren er dan opeens 100.000 mensen in de hoofdstad Lissabon. Ja. Staat het water de mensen dan zo aan de lippen? Ja, zeker, zeker, zeker. Uh, niet overal. Uh, je moet ook een onderscheid maken tussen uh, de steden en het platteland... Kijk, uh, op het platteland uh, zie je dat men in uh, familieverband... toch nog wel de nodige noodverbanden kan aanleggen. Uh -huh. En bovendien, ja, daar is men toch wat meer zelfvoorzienend. Uh, uh, maar als je in de steden komt, ik kan me voorstellen dat daar... Uh, dat daar heel veel problemen zich afspelen achter de voordeur. Ja, nou, en Ondanks de Portugese economische malaise gaat het u wel voor de wind. Hè? U maakt prijswinnende wijnen... terwijl de coöperatie van de plaatselijke wijnboeren in uw dorp... vorig jaar failliet ging. Ja. Hoe, hoe doet u dat? Waarom lukt het u wel en de Portugese buurwijnboeren niet? Nou, dat zal ik u zeggen. Kijk, in het begin, toen ik hier kwam... toen was voor mij de vraag van... Uh, ja, wat voor uh, druiven wil ik hier verbouwen? Ik uh, trof een wijngaard aan die... Uh, verwaarloosd was. Uh, de, de vorige eigenaar wist niet eens welke druiven hij verbouwde. Dus ja, dan kom je in een situatie dat ik denk van... nou, ik, uh, ik haal alles eruit en ik begin helemaal opnieuw. En dat heb ik gedaan. Ik heb vervolgens... Uh, ja, heb ik mij afgevraagd van nou hoe kan ik nou echt kwalitatief hele goede wijn maken nou daar moet je voor investeren ja en dat ontbreekt vaak de portugezen om daar uh, flink in te investeren en wat je en wat uh, bij in de derde plaats bij de portugezen ontbreekt uh, dat is een gevoel van marketing ja ze proberen alles voor de binnenlandse markt te produceren en daar zit geen uh, uh, daar zit geen besteding deze maand schreef u in de Internationale Spectator een kritisch stuk over Portugal. U schrijft een duurzame oplossing van de Portugese problemen is een hervormingsagenda. Anders worden er alleen symptomen bestreden en niet de oorzaak. Ja. De, de Portugese regering heeft de afgelopen maanden ontzettend veel hervormingen doorgevoerd. En bezuinigd en lonen verlaagd en pensioenen verlaagd en de belastingen zijn omhoog gegaan. Maar echt werken doet het niet. De staatsschuld loopt op en de economie krimpt. Ja, ik, ik, ik, ik, ik heb ook een iets andere gedachte daarover. Kijk, uh, er, we mogen er geen enkel misverstand over, uh, over hebben... Dat, uh, dat Portugal in feite financieel-economisch uit de bocht is gevlogen. Uh -huh. He, ze zitten in een uh, periode van, uh, van enorme overbesteding in de publieke sector. Dus dat daar uh, gekrompen moet worden... en dat financieringstekort teruggebracht moet worden... en de, de overheidsschuld uh, naar beneden gebracht moet worden... ja, dat is evident. Uh -huh. Maar die die vind ik eigenlijk veel belangrijker ja. en uh, als je dan om je heen kijkt, dan zie je dat er een heleboel verbeterd moet worden. Wil Portugal uh, zijn concurrentiekracht kunnen verbeteren. Voorbeelden? Uh, de verhouding bijvoorbeeld tussen overheid en burger. Er is een, uh, een vind ik, een enorme rechtsongelijkheid tussen overheid en burger. Ja. En... Als je in conflict komt met de overheid. Dan, uh, ja, dan, dan, dan kom je in een circuit terecht van bureaucratie. Ja, wat, maar is een van de fundamentele problemen in Portugal niet... dat het uit een dictatoriaal, uh, dictatoriale periode is gekomen? Tekent dat niet heel erg de Portugese mentaliteit op dit moment? Zeker. Zeker. Ik denk ook inderdaad dat dit nog uh, uh, verschijnselen zijn... die terug te voeren zijn op, uh, op de dictatuur. Ja. En, en dat men nog onvoldoende daarvan afstand heeft genomen. De overheid probeert zijn grip op de samenleving te behouden... en misschien zelfs nog te verstevigen... door een overkill aan regels, voorwaarden, voorschriften uit te vaardigen. Kunt u Zo... daar een voorbeeld van geven uit uw eigen praktijk als wijnboer? Van die enorme bureaucratie? Uh, nou, als u, uh, als u, als u, als uh, u, kijk, een van de dingen die ze hier niet hebben, dat is een kadaster. Je moet uh, om de zoveel jaar moet je dan weer naar een instituut, een overheidsinstituut, om weer vast te stellen waar de grenzen van je eigendommen uh, uh, liggen. Ja. Dat moet je doen in overleg met je buren. En uh, daar moet een legio formulieren weer in ingevuld worden. Allemaal uh, tijdsverlies en onnodig, vindt u? Allemaal tijdsverlies. En als je daar dan komt, dan, staat, uh, en dan kom je in het begin van de middag... en dan, uh, dan staat daar een hele rij aan mensen. Mm. En dan is maar de vraag of je voorsluitingstijd nog geholpen wordt. Maar terug is natuurlijk dat u met dit soort voorbeelden... precies bevestigt wat hier in Noord-Europa altijd wordt gezegd... over die landen daar in het zuiden. Luie Grieken, niet ondernemende Portugezen... Nou nee, dat, dat zeg ik ze niet na. Want een, uh, een Portugees die wel echt wel werken, dat is, dat is op zich het probleem niet. Mm -hmm. Maar ik heb eerder al gezegd, uh, hij is het, het, het, het organiseren van het werk, dat is niet zijn sterkste. Nog een laatste vraag. Portugal heeft een enorme schuld. Vindt u dat Europa en het IMF uh, die schulden zouden moeten kwijtschelden en de particuliere banken? Uh, ik denk dat men daar niet aan kan ontkomen, want anders kom je er nooit uit. En als wij in de Europese gemeenschap deze landen uh, willen behouden... En, uh, en ik vind ook dat zij een onverbrekelijk deel inmiddels uitmaken van die Europese samenleving... Ja, dan zul je er niet aan kunnen ontkomen om ook een deel van die vorderingen kwijt te schelden. Maar je moet wel de Portugezen in de spiegel laten kijken... Je zult wel eh, ze moeten voorhouden dat ze hun samenleving op een andere manier eh, moeten inrichten. En dan hebben we het inderdaad over die hervormingsagenda. Dan hebben we het ook over de rol van de banken. Met zoals de banken bijvoorbeeld ook vier eh, in, een, in een klein dorp waar ik dan woon. Eh, dat hebben we wel vier vijf banken. En dat kan natuurlijk niet meer. Dus er zal ook een sanering moeten komen in het hele bankwezen... Eh, als dat bankwezen een herstel van de economie wil ondersteunen. Hartelijk dank, Shep Martin. Ik wens u veel succes met uw wijn. U bent aan het bottelen, hè, nu? Ja, we zijn nu aan het bottelen. Ik ben er nu even uitge uitgegaan om, uh, om, om, om voor dit uh, gesprek. Goed. Goede, uh, goede reis zometeen. U gaat een uur rijden terug naar, uh, naar uw boerderij. Uh, 50 ja. kilometer van de stad Porto. Tot ziens. En, en dan trekken we het overal weer aan en we gaan weer bottelen. <laughs> Tot ziens, ja. Ja, meneer Marlent. Ja, bedankt. Na het gesprek met oud-bankier Martin blijven we nog even in Portugal. Bij ons collega-station Antena Um, de Portugese Radio 1. De gerenommeerde journalist Pedro Rosa Mendes... had daar tot eind vorige maand een wekelijkse radiocolom. Maar hij werd ontslagen omdat hij kritiek had geuit op een televisieprogramma... dat de Portugese publieke omroep live uitzond vanuit Angola. Hiele likkerij, vond de columnist. Tja. En dan ga je in het Portugal van nu, dat steeds afhankelijker wordt van de voormalige kolonie Angola, een stap te ver. Welkom Luanda voor deze re Portugal-Angola. re de Reunie, heet het programma dat de Portugese publieke omroep in januari uitzond. Live vanuit de Angolese hoofdstad Luanda. We goede en Te gast waren politici, bewindslieden, zakenlieden en andere belangrijke angolezen en Portugezen. Het programma was een lofzang op de relatie tussen Portugal en de voormalige kolonie Angola. Well, Ik ben Pedro Rosa Mendes. Ik ben journalist voor 25 jaar. De Portugese journalist Pedro Rosa Mendes, jarenlang correspondent in Angola, schoot het programma in het verkeerde keelgat. Politici, empresariërs en commentators van Portugal en Angola. Entre alguns ricos, In zijn wekelijkse radiocolumn op de Portugese Radio 1, Antena On, sprak hij over de misselijkmakende propaganda voor een aantal elite-clowns. Het was een van de meest nauzeerde en grootste exercichten van propaganda en mystificatie die ik ooit een gezien. Hij vindt dat de publieke omroep zich heeft laten gebruiken door Angola. Het well, is propaganda. Als je een when, when you, when you twee uur programma hebt uh, gemaakt om te discussiëren. Nothing. Terwijl Angola bekend staat om corruptie, vriendjespolitiek en een enorme kloof tussen arm en rijk. Maar het is ook een van de snelst groeiende economieën ter wereld door de enorme olievoorraden. En sinds de economische crisis groeien de investeringen van het rijke Angola in het noodlijdende Portugal. De details van deze investeringen in in Key. Sectors like energy, uh, telecommunications and media. There's a growing appetite for Angolan investment into Portuguese media. It's not sure who is the source of the investment. Maar de details over die investeringen in Portugal blijven vaag. Soms wordt er via andere buitenlandse bedrijven of via tussenpersonen gehandeld. These that investment relate to Isabel Santos, for instance. De Angolese vinger in de Portugese pap is een publiek geheim. Een duidelijk voorbeeld is Isabel dos Santos, dochter van de Angolese president. Zij heeft in ieder geval aandelen in Portugese banken en Portugal Telecom, het grootste telefoonbedrijf in het land. It's hard to prove that even legal money today is clean money in Angola. That is uh expert in het land zal dit vertellen. Door de enorme corruptie geniet maar een kleine elite in Angola van de nieuwe rijkdom. Die elite zat nu volgens journalist Rosa Mendes te pronken op de Portugese publieke televisie. Waarom werden er geen kritische vragen over de enorme corruptie gesteld? Vraagt hij zich af in zijn column. In een reencontro dignoerden we de twee plogen en beide partijen. Althans, bijvoorbeeld Rafael Marques, of iemand die de corruptie corrupção. het is harde kritiek die een journalist in een vrij en democratisch land als Portugal zou moeten kunnen uiten. Maar drie dagen na zijn column krijgt Rosa Mendes een vervelend bericht. I was told by the deputy editor in chief that the next hij moet stoppen met zijn column. Dat had de directeur van de publieke omroep opgedragen aan de redactie. Volgens Rosa Mendes komt dat door zijn kritiek op Angola. Want kritiek op Angola is taboe in Portugal. Helemaal nu er steeds meer Angolezen in Portugal investeren... en steeds meer Portugezen naar Angola verhuizen voor werk. Het is de kolonisatie op zijn kop. So, I broke a kind of, uh, I know, uh, I, I committed a sacrilege in in, in a way, uh, as as it is obvious because you know the the the reaction came very swiftly. Rosa Mendes kritiek krijgt wel vervolg. Op dit moment lopen er twee onderzoeken naar de gevraagde TV-uitzending. De Portugese media en een parlementaire commissie onderzoeken of er inderdaad sprake was van propaganda. Er was, indeed, een van censuur. De journalist laat het er zelf ook niet bij zitten. Hij wil de directeur van de Portugese publieke omroep voor het gerecht dagen. Volgens Rosa Mendes laat het noodleidende Portugal de oren te veel hangen naar investeerders. Dat is een gevaar voor de vrijheid van meningsuiting. We have our freedom. It's just, you know, if we if we accept that we that we don't use them. They will not be there. com certeza. U hoort een bijdrage van Katie Sheriff. Wilt u meer weten over de relatie tussen het noodleidende Portugal en booming Angola? Ga dan naar www.vilavpro.nl. Daar vindt u een reportage die wij vorig jaar maakten in het land. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland. Het eerste deel gemist? Luister dan terug via onze gratis app VPRO gemist. Of gewoon op onze site villavpro.nl. Straks jemen waar aanstaande dinsdag verkiezingen zijn. Maar de uitslag is nu al bekend. Meer weten? Blijf dan luisteren. Een stad waar iedereen gelijk is. Elk huis identiek, met binnen dezelfde meubels... en voor iedereen gratis toegang tot de eerste levensbehoeften. In Venezuela bestaat zo'n stad. Ciudad Caribea heet het ambitieuze project van president Hugo Chavez. De eerste 600 bewoners kregen een half jaar geleden de sleutels van hun huis. En binnen vijf jaar moet de eerste socialistische stad ter wereld... zoals Chavez zijn geesteskind noemt, maar liefst 100.000 zielen tellen. Maar is dit de oplossing voor de grote verschillen tussen arm en rijk in Venezuela? Correspondent Edwin Koopman ging er kijken. Op een dag vloog Chavez hier met een helikopter overheen. En hij zag die maaglijke bergen. En hij keek naar beneden en hij vroeg zich af, waarom zouden we daar geen nieuwe stad bouwen? Como aquí Venezuela, las Zoals de rijken dat ook doen. En zo is hij begonnen met deze stad. En niet zoals de rijken, maar nog beter. Caribia. De eerste socialistische stad van Venezuela. Socialismo Solidariteit Re claro, retirado, porque nos separa een montaña. Roberto Garcés, hij is een inwoner hier die me rondleidt. We op de hellingen om me heen zijn bulldozers bezig het bergterrein plat te maken zodat er gebouwd kan worden. Veel ja, mensen zeiden dat het onmogelijk was om hier te bouwen. Morgen zijn er 806 families, unidades habitatief. Maar het, we zijn hier in bezig en er zijn hier uh, 806 families. We in een begin, hier gaan we 20.000. Er komen 20.000 woningen. 20.000? Ja, voor 100.000 families. 100.000 mensen komen hier straks. Dus we uh, nou ja, zijn net aan het beginnen. De eerste terraza is een design. Elaborado por compañeros Cubanos. De eerste ontwerpen zijn gemaakt door Cubanen. Constructie van uh, drie, vier, soms vijf verdiepingen hoog. Appartementen met daaromheen groen. Hier staat, in het centrum commerciaal, ah. maar het Centrum ja. Nu komen wij uh, geen Centrum commercieel, geen Winkelcentrum, maar Centrum Communaal. Dus uh, Gemeenschapscentrum. Centrum Communaal ook. Want het is no kapitalistisch. No dus is in tegenstelling tot het kapitalistische begrip commercieel, hier het socialistische begrip gemeenschap. Bueno, la, el pollo, la carne hier staat een lange rij met mensen. Die staan te wachten tot ze binnen mogen. Dus er mogen niet allemaal tegelijk naar binnen. Want vandaag is de kip aangekomen. Aan een precio muy por debajo de, de lo que el mercado capitalista. Hier kun je het eten kopen op een voor veel lagere prijs dan in een kapitalistische winkel. Het is een van de bekendste sociale projecten van Chavez, namelijk de gesubsidieerde supermarkten. Goedkoop, maar het betekent ook dat er niet alles te krijgen is. De ene dag is er melk, de andere dag is er kip. En dan moet je zorgen dat je erbij bent. Het doet me toch een beetje aan Cuba denken. Hier is de bakkerij. Een heerlijke geur van brood komt ons tegemoet. Tavachino pan. Ik zie hier een tafel vol met kleine broodjes die worden gekneed door de bakker. Pan socialista. Pan socialista. Socialistisch brood. hetzelfde. nog maar hetzelfde.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 Wat is zo speciaal om hier te wonen in de Caribe? We hebben allemaal hier, dus we hebben geen necesiteit om naar de kapitalistische werknemers, maar hier hebben we een socialistische werknemer. We hoeven niet naar beneden, naar Caracas, om in de kapitalistische winkel te gaan kopen, we hebben hier de socialistische winkel. Nou, hier zijn we dan. Ja, dank, dankzij de president zijn we hier. Wat is er nou speciaal in zo'n communitaire winkel? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de winst? De winst gaat direct naar de gemeenschap. Si Als een hacer otro parque, otra zona recreativa, me entiende? Aportamos a dat. Ah, pues. Okay. sociale projecten, zoals bijvoorbeeld een speeltuin. Dan wordt er een deelname gevraagd in geld aan zo'n winkel, en dat, is dan, uh, dat wordt dan besteed in feite aan de gemeenschap. Dat es la diferencia con de empresas dat is het grote verschil met de kapitalistische winkel. Lopen verder door het winkelcentrum. En hier. Qué vemos aquí? We zien Chávez comiéndose arepa. Aan de muur hangt een grote foto. Met Hugo Chavez erop die zijn arepa eet. Een soort broodjes van maïs gemaakt met kaas of vlees ertussen. Een socialistische arepa. No es cualquier arepa. No. En daarnaast natuurlijk hier de bar met de arepas die je hier lekker zelf op kan eten. Sí. Ah, no, vale. comer una? Of ik eentje op wil. Of ik in dollars wil betalen. Het is een capitalistische madera. Ik <laughs> <laughs> wil die dollars hebben. Kapitalistische munt, de dollar. la <laughs> Projecto <Ja. laughs> Socialista Ciudad Caribe. Hier komen we bij een klein. Hier de de cubanos, de hier hebben we de Cubaanse afdeling, het Centraal Kantoor van de Cubanen. Hoe is deze architect dan? je een vraag stellen? Nee. Nou, die mevrouw die, uh, dat was de architect, maar toen ze haar vraag wilde stellen, toen, uh, wilde ze niet antwoorden. Ze zei: Nee, dat uh, helaas, kan ik niet. Ik mag niet van haar meerdere misschien. Ze kreeg in ieder geval een uh, probleem. En toen ik een foto nam van uh, de plek waar ze werkt, een prachtige container, helemaal bedekt met een enorme foto van dit project, toen dook ze snel naar binnen. inquieto al presidente al presidente para que gobierne tranquilo si el pueblo en su votación nos lo puso en el camino dejen que sea el mismo pueblo quien decida su destino nada van a conseguir elke architect wil niet praten en eigenlijk verbaast me dat niet met talloze telefoontjes naar het ministerie van huisvesting leverde ook geen enkel interview op de hiërarchie is extreem net als het wantrouwen jegens de pers de enige die wat mag zeggen over dit bizarre, door Chavez vanuit een helikopter bedachte utopia in de bergen, is Chavez zelf. Caribia is onderdeel van zijn nieuwe sociale programma. Na de Cubaanse dokters, de staatswinkels en de revolutionaire scholen... is nu de huisvesting aan de beurt. Hij had wat in te halen. Hij mag socialist zijn. Geen president in Venezuela bouwde ooit zo weinig sociale woningen als hij. Maar in oktober zijn er verkiezingen. En nu opent hij om de Havenklap, een huizenblok voor de applaudisserende bewoners. Voor de camera's belooft hij honderdduizenden woningen per jaar. Tot in 2019. Iedereen een huis heeft. Als hij president is natuurlijk. In 2019 moet er geen familie venezolana die hun huizen niet heeft. Goed, goed. We hebben nu mee met Roberto op weg naar zijn huis. Iedereen die hier komt wonen krijgt het huis gratis. Het is, we hebben een huis verloren, dus we krijgen daar ook een huis voor terug, is de logica. Dus de regering geeft ons dit huis, maar niet alleen het huis, maar ook de inrichting. Koelkasten, keuken, de wasmachine, meubels, bedden, alles staat erin. Ja, ja, op terna, zoals je kunt zien, in hier, zijn voor alles. En dat ongeacht de politieke kleur, welke partieke, politieke partij je ook bent, je hebt je huis verloren en je bent hier welkom. Er zijn mensen die zich dat zijn ongeveer 4 miljoen compatrioten die zonder huis leven. Er staan nu 4 miljoen mensen ingeschreven die in Amerika willen komen voor een huis.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 als we dit soort projecten willen blijven houden in dit land, dan moeten we Chavez aan de macht houden. Het territorium is 100% Chavista. De stem is geheim. Maar ja, als je bij je geweten te raden gaat, dan is het idee toch dat dit land 100% Chavista is. Dank je. in jouw huis, we zijn in mijn We komen in een piepklein huisje. Een kamer van 3x4, sí, ja, 3 bij 4 ongeveer. Een appartement Een appartement met 3 kamers, 2 uh, WC's en een keukentje daar achter een washok, een balkon, balkon. Sí. Ja, netjes betegeld, allemaal netjes geschilderd, alles is wit. Gracias a este proyecto bolivariano, mira, ver, tenemos... Pero, sí, pero eso estaba así, el, todo, el piso. Todo, todo, todo, así como lo estás viendo. Precisamente como lo ves, eso lo hemos creado, bajo la televisión, pero los muebles incluidos. Sí, los muebles, la mesa, la silla, la nevera. Y sí, incluso los muebles, los títulos, las títulos, todo lo que ves, están ahí cuando lo que creado. Cada uno tiene los mismos muebles aquí en la ciudad. Sí, sí, el mismo modelo de mueble. Ajá. In de hele stad uh, heeft iedereen dezelfde meubels gekregen, dezelfde tafel, dezelfde stoelen, dezelfde ijskasten. Overal waar je binnenkomt, zie je dezelfde uh, meubels staan. In diferencia a los barrios, pues los barrios In die andere wijk waar ik woonde, daar uh, hadden we vaak geen water. De waterleidingen sprongen kapot. Aquel niño que nunca nunca en su vida se había montado en die hebben nooit eerder op zo'n zo apparaat in zo'n speeltuin gezeten. Aquí la diferencia como te digo es que los servicios están garantizados. Desde la educación, salud, a lo básico, el agua, la luz, el gas. Charles alles functioneert. Gezondheid, onderwijs, de eerste levensbehoeften zijn voorzien en alles gratis. Dit is revolutie, dit is socialisme. Dit is revolutie. Wat we hier zien is revolutie. al Al prometido. Sepultemos la rencilla en el monte del olvido y trabajemos con el todos abrazo partido. El país lo necesita. Dit is revolutie. Een Gratis huis met iedereen dezelfde gratis meubels. Ver in de bergen, waar alles moet worden afgevlakt om te kunnen bouwen. alles water naar boven moet worden gepompt. Waar iedereen trouw is aan de president. Waar geen poster van de oppositie is te bekennen. En waar winkeliers hun winst afstaan aan de gemeenschap. En straks komt er ook een industrieterrein. Waar al die 20.000 families moeten gaan werken. Buenos días. Don Sergio, met jou, Gusto. Hou je, ik kom wel nog Maar u spreekt Nederlands, of niet? Ja, ook. Ok. Perfect. Niet perfect, maar een beetje. Ik kom in contact met Sergio Ferrer, een architect van de Centrale Universiteit van Venezuela. Zijn moeder is Nederlands, maar praten doet hij liever in het Spaans. Ferrer heeft zo zijn gedachten over Caribia. Es una ciudad que inventó Chávez. Dada la, la escasez de vivienda que existe en Caracas. Chávez se ha puesto la ciudad por causa de un problema de vivienda Caracas. Ajá. El problema que está es que lo está haciendo mal. Pero el problema es que se apaga no bien. Porque la pobreza no se soluciona con casas. La armoza no se soluciona con casas. Hay inclusive el problema de que gente que le han asignado la vivienda, casi gratis, ja. la revenden. Wat je ziet is dat mensen die zo'n huis gratis hebben gekregen... dit huis weer gaan verkopen. En dan? Bueno, regresan al estaban. <laughs> en dan gaan ze terug naar het huis waar ze vandaan komen. Y mucho dinero, pues. En daar verdienen ze dan een ontzettende hoop geld mee. Hier eh, verschijnt op papier Sierra Caribe. Oké. Okay. Naast de snelweg. Deze mensen in een moment een hijo. Krijgen kinderen. Wat gaan die doen, die, die kinderen? doen? een ranchito Die gaan daar een huisje bouwen. en diez años... ...esto van a ser ranchos... Ciudad Hier op de tekeningen wordt het duidelijk. Over tien jaar, zegt hij, wordt deze hele Ciudad Cariba omringd... ...door één grote ring van, ja, van die, die sloppenwijken... ...die we nu ook al overal tegen de hellingen zien... ...waarvan de juiste bedoeling was dat die zouden verdwijnen. La no es dar de oplossing is niet mensen een huis geven. La de si De oplossing is mensen werk geven. Want iemand die het geld verdient, die bouwt zelf zijn huis ah. en die zorgt wel dat het investeert in een goede woning. Ah. La idee de een land met een klasse, dat is de idee socialista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 Caribe, ja, Caribe is een concept, zegt Roberto mij tot slot. Donde todos podemos tener de todos. Waar iedereen alles kan hebben. La igualdad. De gelijkheid. We debemos profundizar el socialismo en erradicar de la, de la tierra het kapitalisme. Dit is een concept dat uh, verspreid moet worden over uh, Venezuela en over de rest van Latijns-Amerika. Zodat duidelijk wordt dat uh, socialisme moet worden uh, verdiept. En dat het kapitalisme moet worden uitgeroeid. Patria, socialismo Tot zover deze reportage van Edwin Koopman vanuit Socialistisch Paradijs Venezuela. Overigens heeft de president Hugo Chavez, ondanks zijn gezondheidsproblemen, hij lijkt namelijk aan kanker, zich opnieuw kandidaat gesteld voor de verkiezingen in oktober. En dit radioverslag was overigens het laatste deel uit de reeks. Oorlog van Rijk tegen Arm, dat we deze maand samen met het VPRO-televisieprogramma Tegenlicht uitzenden. Tegenlicht heeft nog één uitzending te gaan. Morgenavond aandacht voor de wonderbaarlijke herrijzenis van het land Argentinië. Tien jaar geleden maakte de redactie van Tegenlicht al een verslag van de economische crisis daar. En sindsdien is het, uh, het Zuid-Amerikaanse land van die crisis hersteld. En wat kan Europa daarvan leren? Morgen dus, Tegenlicht, negen uur op Nederland 2. Stel, je achternaam is Al-Assad. Je neefje Bashar is dat ook. En hij is de president van Syrië. Je leeft in Wilde, groeit op als lid van de bevoorrechte klasse. Studeert aan een chique universiteit in Boston. Bent dol op paardrijden en ook op Thai-boxing. En dan besluit je je af te keren van de groep waar je uit voortkomt. Die keuze maakte Ribal Al-Assad... In 1984 verliet Ribal op 19-jarige leeftijd zijn vaderland. Hij woont in Londen en voert nu een van de Syrische oppositiegroepen aan. De Organisatie voor Democratie en Vrijheid. Bureau-buitenland-redacteur Jacqueline Maris sprak met deze opmerkelijke teller uit de Al-Assad-dynastie. We started in 2009 right after the Syrian regime jammed our TV channel which I was running Arab News Network. We begonnen onze oppositiebeweging toen het Syrische regime mijn tv-station Arab News Network uit de lucht haalde in 2009. Met dat station wilde ik aan democratie in het Midden-Oosten en in Syrië werken. This is when I started with Organization for Democracy and Freedom in Syria to show the Syrian regime that we're not going to stop and they won't be able to shut the voices that are promoting democracy and freedom. Ribaad al-Assad was negen toen zijn vader Syrië moest verlaten. De twee broers, Rifaat en Hafiz, hadden al een tijd oneenigheid over de politieke koers. En toen president Hafiz in 1984 een hartaanval kreeg, zag Ribaad vader Rifat zijn kans schoon om een koep te plegen. Maar de president herstelde en Rifaat moest het land verlaten. President Assad at the time didn't want my father to stay in Syria anymore. And this is why he left in maar, 1984. Maar uw vader was een heel machtige man in een dictatuur. Uh, he was head of Unit 569. Uh, it used to act as a presidential guard. Mijn vader was hoofd van de militaire eenheid 569. Dat was de presidentiële garde, Dus het waren geen veiligheidsroepen. En de guard's duties waren te de hoofdstad Damascus. De naam van uw vader duikt ook op bij verschillende massamoorden, uh, zoals bijvoorbeeld Hama 1982. Twee jaar daarvoor een gevangenis, dat Jail waar hij bij betrokken zou zijn. Yes, we, we have uh, we have explained it many times, and I was asked this question many times, my father too. Few... Die vraag hebben we al vaak beantwoord, mijn vader en ik. Een of the citizen live in Damascus. So, in Waarom zou mijn vader de hoofdstad verlaten om 200 kilometer verderop in Hama te gaan vechten? Om zo de hoofdstad onbewaakt achter te laten. Maar u was heel jong toen, hoe weet u dit? Iedereen weet dat in Syrië. Probleem is dat toen mijn vader in 1984 Syrië verliet, het regime een zondebok nodig had die de schuld kreeg van alle misdaden van het regime. The problem is that when my father left Syria in 1984, mm -hmm. the Syrian regime needed a scapegoat to blame everything on and they decided to my father. Sorry sorry Hama. Scandeerde tienduizenden demonstranten op 3 februari in de Syrische stad Hama. 30 jaar geleden, op 3 februari 1982, werd de stad 27 dagen belegerd door het Syrische leger. Hama was een bolwerk van de moslimbroeders, die zich verzetten tegen het regime. Tussen de 10.000 en 30.000 mensen zouden zijn omgekomen. Midden-Oostenkenner Robert Fisk was in 1982 als enige journalist 18 minuten in Hama. Hij zag soldaten van de presidentiële troepen van Ribal's vader... Now, Rifat uh, allegedly says he wasn't involved. His son, whom I know, says he wasn't involved. But he clearly was. Rifat al-Assad's special forces were indeed there. And I could recognize them by their dark red um, maroon uniforms. Uh, they were indeed there. And, and uh, at the time, no one made any secret of that. Robert Fisk was in Hama for 18 minutes while he was on the way back from Aleppo. So I don't think that someone could know anything just by being 18 minutes. He said that he saw uniforms of uh, the army of my father. Robert Fisk was maar 18 minuten in Hama. Hij was op weg in een taxi vanuit Aleppo. Hij zegt dat hij mannen zag in uniformen van mijn vaders eenheid. Maar ik heb foto's van andere legeronderdelen in dezelfde uniformen. What he doesn't know. I have pictures now of different army troops wearing the same uniforms. Ik vind het heel oneerlijk van Robert Fisk om gebaseerd op een bezoek van 18 minuten alle schuld bij mijn vader te leggen. Het you know, so it was very unfair from Robert Fisk to alles just to blame, you know, everything on my father. Just... Bezonder hij passeert 18 minuten door de stad op dat moment. Ik lees in de krant ook ergens een Engelse krant van dat u de, ja, noem je dat iemand die voortdurend excuses voor uw vader zoekt, uh, wordt genoemd. Uh, I, I read in a British newspaper that you are the chief apologist for your dad. I'm not chief apologist. I'm his son. I was, I mean, you know, you always say the truth hurts. Well, me, I'm not hurt because I know the truth. Sinds de Arabische lente ook in Syrië begon, is de dagtaak van Nibal al-Assad om zijn doel, democratie en vrijheid voor Syrië, wereldwijd onder de aandacht te brengen. Hij vindt dat de oppositie in de diaspora op moet houden met de verschillen uit te spelen. Ze moeten zich verenigen. Hij zelf behoort tot de minderheid van de Alawieten en is lid van de Al-Assad-dynastie. Dus doelwit van veel propaganda, zegt hij. Een groot deel van de andere oppositiegroepen is volgens Ribal Al-Assad door radicale moslims geïnfiltreerd. Je you in the media dat we the Baathist regime out, we want the Alawite regime out, we want the Assad regime out. First of all, when you say we want the Baathist regime out, you are making enemies of 2 million Baathists in Syria. Als je Baath partij aanhangers uitsluit, creëer je meteen 2 miljoen vijanden. Ze moeten stoppen met het aanvallen van partijleden. Je moet zeggen dat iedereen deel uitmaakt van een post-Assad regime. This should tell them you will all be included in the future uh, in a post-Assad regime. All sects, all uh, bath party members, everybody. Now stop even attacking the Assads en stop met het aanvallen van de Assad familie. Er zitten maar twee Assads in het regime. De rest is tegen het regime. Als ze niet ophouden met het aanvallen van de Baath-partij... wordt het een burgeroorlog. En een burgeroorlog leidt zeker tot een regionale oorlog. in Als het zo doorgaat, stevenen we regelrecht af op een burgeroorlog, zegt Ribal al-Assad. En het referendum van volgende week, het voorstel voor een nieuwe grondwet is zonder enig overleg met welke oppositie dan ook tot stand gekomen zegt hij. Uh, I mean it's going to be a constitution that fits them you know they will bring opposition parties which they like which they uh, they, they give their blessing to and they leave everybody else uh, outside they will say well we gave you the chance you didn't come en als er dan nieuwe partijen zouden komen zijn het partijen die goedgekeurd zijn door het regime. I mean, they have with all It's not oh, we het accepteren. zien, Komende vrijdag wordt in Tunesië een topconferentie gehouden... onder de naam Vrienden van Syrië. De, daar komen dan de Europese Unie, China, de Verenigde Staten... en de Arabische Liga praten over de toekomst van het land. Berichten uit Blogistan. Deze week aandacht voor Jemen. Daar zijn presidentsverkiezingen. Altijd spannend. Wie zal de verkiezingen winnen? Maar niet in Jemen, want daar is de winnaar nu al bekend. En de winnaar is Abdou Rabou Mansour Hadi. Hoe kan dat? In onze rubriek Berichten uit Blogistan praten we hier verder over... Uh, over de verkiezingen en over Hadi uh, met Ellen van Dalen, die vorig jaar... Drie reportages maakte in Jemen en we doen dat aan de hand van blogs... en allerlei andere vormen van social media. Waarom maar één kandidaat? Dat lijkt mij de eerste voor de hand liggende vraag. Ja, deze man die is naar voren geschoven door de Gulf Cooperation Council... de GCC, plat gezegd. En dat is een club waarin allerlei golfstaten uh, bij elkaar uh, komen. Bahrein, Oman, Kuwait, Saoedi-Arabië. En ze hebben begeleiden eind 2011 het vertrek van de president van Jemen... Ali uh, uh, Abdullah Saleh. Hij was 33 jaar aan de macht, maar hij trad onder druk van maandenlang demonstreren uiteindelijk af. En dat was dus eind uh, 2011. Nou, die GCC, dat is niet de enige die deze constructie heeft bedacht. De Europese Unie zit erachter, de Verenigde Staten. En zij zaten dus ook aan de onderhandelingstafel. En uh, ja, die hebben dus bepaald van, ha, die moet het maar worden. Beetje vreemd. Ik bedoel, is dat niemand anders die zich heeft gekandideerd? Ja, je hebt uh, een soort van oppositie, uh, maar uh, die hebben zich als één partij achter uh, Hadi geschaat, geschaard. geschaard. Sorry. Mm -hmm. <laughs> en uh, dan heb je nog een soort van onafhankelijke. En ja, dat zou je, is, in onze ogen is dat dan een soort van oppositie. Die hebben er wel een uitgesproken mening over, uh, maar die hebben uiteindelijk weinig gedaan... En dat was ook best wel lastig om uh, concreet iets te doen... want je moet dertig parlementariërs achter je hebben. En uh, het parlement heeft eind januari verklaard... dat ze allemaal achter deze meneer Hadi staan. Ja, dat is dus eigenlijk het resultaat van de Arabische lente tot nu toe in Jemen. Dat er in ieder geval een nieuwe president komt. Die wordt gesteund door allerlei uh, zowel landen in de regio... als Grootmachten als de Verenigde Staten. Wat moet die Hadi gaan doen? Nou, hij krijgt een hele pittige klus te klaren. Want hij uh, heeft twee jaar de tijd gekregen om uh, parlementsverkiezingen voor te bereiden. En hij moet een nieuwe grondwet gaan schrijven. En dat gaat hij dan doen met, uh, nu doen met een soort van interimregering die is geïnstalleerd. En uh, met die interimregering moet hij ook proberen om Jemen weer terug te brengen naar voor de revolutie, zeg maar. Want er is in de afgelopen maanden heel veel dingen uh, op slot gegaan, om het zo maar te zeggen. Er wordt uh, bijna niet meer gewerkt, iedereen staakt, elektriciteit valt om de havenklap uit, er is uh, weinig water, dus die eerste soort van levensbehoefte om Jemen weer een beetje op gang te krijgen, dat gaat hij ook doen. Ja, nou, Ik stel me voor dat je door de straten loopt daar in Jemen, en dat je overal gigantische posters ziet hangen van een presidentskandidaat, van niemand anders, want er is er maar één. Waarom hou je in godsnaam verkiezingen Ja, je ziet dus inderdaad arm. die billboards. Hè? Dan zie je dus Saleh aan de linkerkant en Hadi aan de rechterkant. Dus dat soort uh, uh, billboards zijn dus door uh, ja, zeg maar ludieke jongeren opgehangen overal. Hm. Ja, het, het is er wel inderdaad in de maag splits En het is ook wel raar, want je zou denken... waarom van die dure verkiezingen houden? Het is zo'n arm land. Het is het armste land van de Arabische wereld in die hoek. En zoals ik net al zei, er valt genoeg uh, geld uit te geven... om de boel weer een beetje op poten te zetten... Nee. Ja, en, en hoe ligt die onder het volk? Ja, Hadi, die, uh, ja, hij, hij ligt dus, zoals ik net al zei, best redelijk goed. Maar hij is, uh, uh, hij is uh, zeg maar, uit dezelfde kliek, komt hij als, als Saleh. Dus die oude president. Hij uh, zat zeker twintig jaar in het leger. En uh, is sinds 1994 ook al vicepresident. En hij vervangt uh, Saleh dus sinds er uh, op, uh, op deze uh, president, op Saleh, dus een aanslag was gepleegd. En uh, voor die aanslag, ja, hij raakte behoorlijk gewond en moest voor medische naar Saoedi-Arabië en is nu in de Verenigde Staten. Uh, nou ja, weinig mensen geloven dat het uh, echt ophoudt nu met die macht. Dat die arm, die lange arm van Saleh, echt nog wel uh, blijft en dat hij heel veel indruk op die Hadi gaat uh, uitoefenen. Uh, Hakim Al mashmari in Jemen Post die blogt daarover. Jemen controleren betekent niet noodzakelijk dat je daarvoor president moet zijn. Het is meer dat je de controle hebt over de veiligheidsdienst en het leger. Beide zijn nog steeds in handen van neefjes, vrienden en kinderen van oud-president Saleh. En ze zijn bereid om ervoor te sterven. Ja, dat tot zover. Maar je had ook andere, bijvoorbeeld die Nobelprijswinnares... kan ik me herinneren, Tawakol Karman. Um, eist die haar aandeel dan helemaal niet op? Ja, ik heb haar ontmoet en toen stond ze echt vooraan op de barricade. Maar uh, sinds uh, de uitreiking van die prijs hoor je eigenlijk niks meer van haar. Maar afgelopen vrijdag liet ze op haar Facebook kort van zich horen. Iedereen moet naar de stembus gaan. We hebben op dit moment geen andere keuze. Maar we moeten de politici de komende tijd wel goed in de gaten houden. Om te zien of ze hun woord waarmaken. Blijf protesteren op straat om de druk op te voeren zodat de mensen die zich schuldig maken aan corruptie... zich voor de rechter moeten verantwoorden. Ja, tot zover uh, Tawakol Karman, tot zover Jemen. Ik ben benieuwd of die revolutie daar nou echt geslaagd is. Tot zover ook Bureau Buitenland voor deze week. U kunt altijd naar onze site uh, Bureau Buitenland... Um, als u wilt terugluisteren uh, de uitzending. Tot volgende week. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Wiet, wiet, nederwiet. Beroemd, berucht, geliefd, gedoofd. Jarenlang was Nederland het coffeeshop Valhalla in cannabisch schuw Europa, maar nu niet meer. Buurland België is verpijsterd en ondergaat inmiddels het overloop-effect. Zometeen, 9 uur, de documentaire Achterdeur en Overloop in Holland, Dok, Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.